Luisteraartjes, series, Haloa uh, Radio. Met DJ Jaap en Jokko. En je luisteren het naar. Uh, Forget the whale. Met I Know Where You've Been. Hey Jaco, Het is vandaag veteranendag in Den Haag, Ja. Yeah. De dertiende keer alweer dit jaar. Hé. Hey. Hallo. De. De, v, de VVD. Ja. Uh, stuurde een tweet de wereld in met dat... Uh, wij zijn trots op ons leger en trots op onze veteranen. Ja. Uh, ja, dat is voor de VVD natuurlijk de meest hypocrite tweet die er maar te bedenken is. Want ze hebben jarenlang gepresteerd, onze regering, waar de VVD toch deel uit van maakte... om de defensie helemaal naar de kloten te bezuinigen. Ze hebben al onze tanks verkocht... Ze hebben de uitkeringen van veteranen gekort. Dus uh, wat een hypocriete bende. Maar inderdaad, ik steun onze veteranen. En, niet zoals. Uh, ik ook, ik, ik steun ze ook. Want uh, ja, ze doen toch goed werk, waar we eerlijk zijn. Nou, ik ben het helemaal ja. met ze eens hoor. Ik bedoel, uh, ja, eerst uh, bezuinigen ze op defensie. Nou ja, kijk, in tijden van ontspanning zeg ik oké. Okay, maar in deze tijd nou, vind ik dat niet zo verstandig. Uh, om daarop te bezuinigen. De politie toch ook hetzelfde, wat er ook bazaar bezuinigd. Sowieso vind ik gewoon, uh, ja, ik vind het gewoon nogal uh, nogal, nogal uh, uh, hy hypocriet, zeg maar gewoon. Uh. Ja, dat is het in feite ook, ja. Nou, weet je wat het is? Kijk, uh, ze hebben het, vroeger hadden ze altijd een mond vol over veiligheid zus, veiligheid zo... En we zullen dit aanpakken en dat aanpakken. Nou ja, wat doen ze? Sinds Rutte daar zit, want Rutte is gewoon een rode jongen. En dat zei ze aan het begin al. hè? Nou, Het is ook waar, want nou, ze zijn nog steeds met dat uh, formatie bezig. Ja, en ze willen en, toch weer met uh, de PvdA in boot. Dat nou, wil de VVD ja, heel graag. Ja, maar wij dat, uh, ze zijn ook met de ChristenUnie bezig, toch? Op dit moment zijn ze bezig met, een, uh, met de ChristenUnie en D66. Nou ja, D66 heb ik eigenlijk niet zo echt moeite mee. Maar dat is eigenlijk meer een beetje een middenpartij. Wel, uh, maar ik bedoel... Uh, P van de A2 willen zelf eigenlijk niet. Hè? Ik bedoel, uh, ja, ze houden wel optie open. Maar ja, ze hebben uh, een heleboel zetels verloren. En dat is niet voor niks. Dus dat betekent dat de mensen ze niet meer in het kabinet willen hebben. Maar ja, dan nou wordt weer politieke discussie. Maar, uh, maar goed, dat uh, moet even gezegd worden. Hè? Dus uh, ja. Dat is uh, inderdaad ook. Hey, ik las een, uh, een, een artikel. En daarin stond dat inwoners van dorpen over het algemeen gelukkiger dan de inwoners van steden. Gemiddeld is 87% van de Nederlandse bevolking. Uh, gelukkig. In de steden ligt dat percentage lager dan uh, buiten op het. Uh, ja, in, in, in dorpjes en platteland. En, en uh, de dorpelingen, de kleine dorpjes in Nederland. En, uh, Bijvoorbeeld een, uh, een aantal dorpen in Gelderland wordt dan genoemd uh, waar, uh, waar de mensen uh, ja. uh, aannemelijk gelukkiger zijn dan in de grote stad. Wat denk je daarvan? Nou, ik, uh, ik denk dat dat waar is. Want uh, ja, ik woon zelf dan in een grote stad, net als jij. En uh, Den Haag dus in dit geval. Mm -hmm. En uh, nou ja, uh, ik vind, uh, als ik in een dorp uh, kom, bijvoorbeeld vorig jaar was ik dan op vakantie in Drenthe. En um, ja, uh, als je daar in die dorpjes komt, mensen zijn vriendelijk, uh, ze zijn gastvrij. Uh, en dan kom ik vrijwel, vrijwel de meeste dorpen toch wel tegen. Sommige dorpen zijn wat behoudender, wat geslotener. Maar de meeste dorpen heb ik zoiets van, wauw, ik zou hier wel willen wonen, weet je. Lekker rustig, het moet ook weer niet te stil zijn. Ik wil wel mensen om me heen, maar die hectiek wat je van de stad hebt, dat eh, kan mis als kiespijn, hoor, eerlijk gezegd. Nou, wij hebben een hoop, uh, Apeldoorn is eigenlijk officieel, is het nog geen stad, is het een dorp. Oké, okay. ja. uh, uh, het, het begint wel op een stad te lijken af en toe. Uh, nee, maar we hebben heel veel kleine dorpen om ons heen. Uh, echt heel veel kleine dorpjes zoals Lieren, Voorschoten, Klarebeek, uh, Eerbeek, Loenen, Beekbergen. Allemaal hele kleine dorpjes, zeg maar. Met vaak een, een kleine een klein dorpskern, soms niet eens. Soms niet eens. Uh, uh, zeg maar en dan praat ik over dat er vijf winkels zitten ofzo weet je mm -hmm. uh, uh, als ik dan even kijk bijvoorbeeld naar zo'n klein plekje als uh, bij, bij ons in de buurt Lieren nou één keer gas geven met de auto en je bent er doorheen en het bestaat dan voornamelijk uit vrijstaande huizen en, uh, en boerderijen zeg maar nou, die boerderijen blijven vaak in de familie zeg maar of, uh, uh, uh, uh, dat zijn vaak ook nog werkende boerderijen zeg maar en uh, ja, ik denk, kijk, je, hebt, je hebt een hoop niet en je hebt een hoop wel. De, de criminaliteit is, uh, is laag, zelfs zo laag en ik verbaas me daar echt over dat ik rij op zondags, kom ik vaak door Lieren heen en daar haalt bijvoorbeeld de bloemwesterij niet eens de planten naar binnen. Blijf gewoon alle planten, bloemen bakken en alles wat hij verder nog verkoopt... ...blijf gewoon zo voor de winkel staan. Ja, ja mensen die... Ja, het zijn meestal bekende, hè. Die, ja, die, daar weten de controle ze is daar zo groot. Als jij daar uit je autootje stapt en je zou daar wat gaan staan inladen... ...dan heb je binnen no time iemand bij je staan. Nou, ik heb een keer gehad, dat was in de jaren tachtig... als ik eens op het Westland wezen, fietsen. En toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis... En uh, ja, ik woonde vlakbij het Westland in het zuidwesten van Den Haag. En, uh, en toen fiets ik een keer, uh, ja, heb je dan al die kassen en zo. En dan was er een, een boer die, uh, die had buiten een, een kist uh, staan met tomaten en uh, komkommers en hoe noemen ze die dingen, die paprika's en zo. En er zat een geldkistje naast en uh, een doorzicht of een transparant kistje. En er uh, was geen kip te zien, als, als je zou willen, zou je zo dat ding. Uh, stond voor mij nog niet eens op slot ook. En er stond nog een paar gulden in, was nog in de guldentijd. Uh, ik stond echt verbaasd wijze ik denk, gewoon een nou. vertrouwen. Ja, nou, klopt, dat Heet. zie je in dorpjes zoals Lieren, zie je dat ook. En dan voornamelijk, uh, er is zo'n uh, zo zo boerderij waar ze zelf hun eigen honing, ze hebben ze heel veel bijenkorven. Dus ze verkopen daar honing en ze verkopen daar jam. En inderdaad, daar staat gewoon een kraampje aan de weg. En daar staan de, de glazen en potten op. En dan inderdaad ook een oud sigarenkistje... waar je geld in kan doen, zeg maar. En uh, dat staat daar toch gewoon. En um, ja. ja, er is natuurlijk ook uh, uh, er is veel, best wel veel sociale controle... ook in die kleine dorpjes. Iedereen kent iedereen natuurlijk. Kan ook zijn nadelen hebben... En, nou, ik durf het bijna niet te zeggen... maar er is niet zoveel diversiteit. Ja, oké. Okay. Weinig buitenlanders, zeg maar. Weinig allochtone inwoners. Ik zeg het niet, maar... helemaal goed. Maar ja, het is nou eenmaal zo, weet je. Ik bedoel, kijk, de meesten die trekken natuurlijk naar een grote stad toe... als ze in Nederland komen wonen. En vaak blijven ze er ook... want omdat ze natuurlijk familie daar hebben wonen of wat dan ook. Mm. Maar daar zijn wel dorpen, hoor, met... Uh, zijn er niet veel, maar er zijn wel dorpen waar je wel, uh, ja, als je hebt of... Uh, nou ja, of, ik, uh, ik, kijk, ik, ik kijk dat in, in, in Klarenbeek, daar was uh, een boerderij en die had inderdaad ook uh, eigen gekweekte groenten in zo'n kraam staan met zo'n geldkistje. En dat gaat eigenlijk, gaat dat gewoon altijd gaat dat goed, zeg maar, weet je wel. Mm -hmm. En toevallig dat er in een van die huurwoningen daar in, in dat straatje komt, toevallig uh, komen daar bepaalde mensen te wonen. En nog geen week later is dat geldkistje uh, is gestolen. En uh, dat is door de politie ook bij die mensen die daar zijn komen wonen teruggevonden. Ja, nou mag je niet oordelen en je mag er niks meer over zeggen, dat soort dingen. Maar ja. het is wel heel toevallig. Het gebeurt wel, ja. ja. Het gebeurt. Dus... Kijk, weet wat het is? Kijk, uh, ze zullen het vast niet allemaal doen. Maar ja, het risico is nee. natuurlijk wel groter. Want ze weten natuurlijk niet waar komen ze vandaan. Uh, wat zijn het voor mensen? Dat is net zo goed als dat je mensen, zeg maar... Uh, autochtone mensen die uit de grote stad komen. En die komen dan in een dorp wonen. Dat is ook niks. Uh, dat, dan zou je ook de kans hebben dat... Uh, dat is ook niks. Zo'n blanke... Mensen... Uh, uh, uh, ...gozer of wat dan ook... Uh, Noemen ze ja, zo'n link, Michel? Uh, een dingetje met geld hebt. pikt. Want ja, want toen ik al langs fietste, ja, ik, ik, ik dacht bij mijn eigen, ja, ik zou het zelf nooit doen hoor. Maar ik denk bij mijn eigen, nou jongens, de, daar zaten er twee of drie gulden in. Maar stel dat er nou vijftig gulden in zit. Mm. Ja, is de verleiding groot om dat mee te nemen? Maar ja, je geweten, ja, je doet dat niet. Weet je, bedoelt, is die mensen een broodwinning. Dus ja, ga je dat niet. Maar ik was wel uh, verbazeling zo, die hebben een vertrouwen. Maar hetzelfde bijvoorbeeld heb je dan dat stedelingen die naar het va verhuizen van het platteland. en dan klagen dat uh, de dat, dat, dat een of andere boer met zijn trakker op zondagochtend 9 uur uh, door de straat heen kachelt. Dan gaan ze dan overlopen klagen. Ja. Ja, dan moet je dan niet gaan wonen dan. Dan moet je dan niet gaan wonen, ja. dan kun je achter, dus Hé, hey, maar even heel iets anders. Ja. Um, uh, ik weet niet of je dat mee hebt gekregen... maar van de, de Europese, Euro -Europese Hof mogen sojaproducten... geen zuivelnamen meer krijgen. Dus namen als sojamelk... of sojaboter... of sojakaas of vegakaas... mag niet meer. Nou, eigenlijk vind ik het wel terecht. Want het is ook geen zuivel. Het zijn suggeraatzuivels, zeg maar. Weet je? Mm -hmm. En waar ik, ik... vind ze hebben nu ook een... een uh, dat heb ik van de week gelezen op internet... Uh, ze krijgen hun kleding niet meer vergoed. Die ambtenaren die in, uh, in Brussel werken. Die uh, politici en dergelijke. dat ze zelfs de reiskosten zelf moeten betalen of zo. En ik denk zo gaan ze eindelijk eens een keer wakker worden daar in Brussel. Want ja, die, als je ziet wat ze verdienen, jongen. Nou, dan zijn ze hier in de, in, de, in de Haag jaloers op die politici. Ik denk zo. Ik denk gaan ze het leren. He? Maar, het aparte, maar het aparte is dus... Nederlandse woorden mag niet meer. Dus soja, kaas en soja, yoghurt en dat soort dingen. Dat mag niet meer. Duits mag ook niet meer. Hmm. Maar woorden in het Frans mag allemaal weer gewoon wel blijven bestaan. Ja, dat is ook wel een beetje vreemd. Waarom niet gewoon in het Engels dan, weet je? Want ja, de meeste Europeanen kunnen wel Engels... Uh... En op het moment dat jij ergens op leest soja, melk... En weet de gemiddelde mens toch wel dat je niet met echte melk te maken hebt? Ja, dat lijkt me een vaart ook. Want ja, je weet, er staat daarbij soja. Dus iedereen weet, het is so uh, melk gemaakt van soja. En geen koemelk of wat dan ook. Dus ja, er is wel wat voor te zeggen natuurlijk, aan de andere kant. Mm -hmm. Dus. <laughs> ze we niet dan... draaien? Een liedje, ja, ja, ja een liedje oké okay, even nou. een liedje de volgende is van de Joy Drops met de Roll Jordan Roll mix full band, no vocal oké okay, daar komt hij <mully> waren de Joy Drops met Roll, Jordan Roll, Mixful Band, No Vocal. Dat is een apart, uh, apart nummer, hè? Ja, het doet me een, on, een ander bandje denken. En, uh, kijken of ik daar straks nog wat van ga draaien. Oké, okay, um, ja, ik bedoel, uh, heb je nog iets uh, van de week nog... Uh, meegekregen of, of, of iets uh, meegemaakt? Of heb je een anekdote? Of uh, weet ik veel wat? Uh. Ja, ik ken nog een paar leuke dingen. McDonald's stopt met het sponsoren van de Olympische Spelen. Het is op zich wel hilarisch dat ze dat überhaupt sponsoren. En dat de Olympische Spelen dat als organisatie zou willen ook. Hè? Mm -hmm. Dat hebben jarenlang. Jarenlang hebben McDonald's hun gesponsord. Best wel raar. ze dus zijn twee dingen die totaal tegenover elkaar staan. Het vreten van McDonald's en, en sport ja, daar is dat, wel dat wat voor ik te ik zeggen ja. Ja. en het schijnt heel erg, wat ik ook hoorde van de week was dat het schijnt heel erg ongezond te zijn om naast de geitenboerderij te wonen eerder, dat... hebben we die, eerder hebben wij die dingen al eens gehoord over je, beter, ja, je kan beter niet naar pluimvee of een varkensboerderij ja. uh, dan, dat, dat draagt allerlei ziektes over en je kon wel eens uh, geen ene flikker meer een antibiotica hebben uh, als je echt ziek wordt, want uh, nou ja, het schijnt allemaal in zwaar infectieziektes en troepen. Je kan er beter niet in de buurt wonen. Dus uh, dat is op zich ook best wel, uh, dat is ook best wel iets, zeg maar. En, en iets anders, iets heel anders, wat ik ook uh, uh, las, is dat e-sigaretten misschien wel veel meer kankerverwekkende uh, stoffen bevatten dan normale sigaretten. Nou, weet je, wat het is met die e sigaretten het is, ja, Tabak is natuurlijk een natuurproduct. Ja. Oh. En als je puur tabak uh, rookt, wat ik op televisie heb gezien, dat als je onbewerkte tabak rookt, dus echt zoals het is, is het niet eens lekker rook. Want al die, die ja, dat een sigaret lekker smaakt, uh, dat er zijn uh, ja, karamel, uh, andere dingen, uh, suiker. Noem maar op, dat is om de smaak uh, lekker te maken. En er zitten ook nog verslavende stofjes in, om je aan de verslaving te houden, zeg maar. En, uh, ja, en nou willen ze dan dat de sigaretten dus uh, gewoon puur natuur worden gemaakt. dat ja, de mensen die zeggen, uh, gat verdamme niet te pramen. En dan stoppen mensen waarschijnlijk wel voorzelf, tenminste dat hopen ze. Maar ja, die verpakking ook hè. Kijk, als ik, een, ik rook zelf ook. Als ik een pakje check koop, dan staan de meest gore foto's op om mensen af te schrikken. Nou, als jij verslaafd bent aan roken. Maar, weet je, die plaatjes gaan op een gegeven moment ook wennen. En ook plaatjes zijn ook vaak nep. Dus uh, ja, er is ook wel wat voor te zeggen hè. Dus... Ja, is, uh, dat is best wel apart, ja. Dus, uh... Kijk, ja, ik weet natuurlijk, roken is niet gezond. Het is ook niet aan te raden. Maar ja, het schijnt dat er toch nog best wel veel jongeren zijn die toch nog beginnen met roken. Hè? Dus ja, terwijl ze op school worden ze gewaarschuwd. Uh, ja, ze worden alle kanten belaagd met uh, anti-tabakspropaganda. Uh, uh, en, uh, en er zijn... Uh, ja, in mijn omgeving, ik moet wel eerlijk zeggen, in mijn omgeving, de jongeren die ik dan ken, <coughs> neefjes van mij, die roken niet. Ja, eentje, eentje. Maar ja, die is al dan in de dertig dan. Maar die jongeren, ik heb een neefje van negentien en eentje van zeventien, nou, die roken niet hoor. En dan mijn, en dan mijn oudste neefje, die, die is al zeven en dertig bijna, die rookt ook niet. Die heb ook nog nooit gerookt, hij taalt er ook niet naar. En, uh, ja, maar ja, goed. Uh, bedoel, ik zie hem nog wel eens jongeren roken hoor. Het, uh, wel niet zoveel meer als vroeger, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat zijn allemaal, uh, ja, ik weet niet wat is toerdoenderij. Dus, ja, ja, dat deden wij vroeger ook natuurlijk. Want dan wil je erbij horen. Natuurlijk, wij deden ja, in principe ook hetzelfde. Althans, ik dan. welke vriendje van school die kwam me elke ochtend ophalen om naar school te gaan. En die pikte altijd sigaretten voor zijn moeder. En zei, moet je er heen? Ja, voor je prachtig natuurlijk. Hè? Als ik hoe oud was ik 14 jaar of zo. Nou ja, en sindsdien ben ik uh, gaan roken. Ik, ik heb wel eens pogingen gedaan om te stoppen. Ik ben een keer zes weken gestopt. Ik ben een keer twee maanden gestopt. Maar gegeven moment, ja, dan ga je het toch weer doen, weet je wel. Dan uh, ja. mm -hmm. Weet je, ja. Ik ruik ja, is nu, nu is op dit voor moment de ook. In het geval. Wat zeg je? Ja, het is ook goed voor de staatskas. Ja, nou, het is, het is niet zo'n klein beetje duur ook. Er zijn een prijzen van 9 euro per pakje. Hè? Als je ja. de echte duurdere a-merken neemt. 9 euro voor een pakje van 40 gram. Tjoe, jongen. Maar ja, weet je, echt helpen doet het niet. Denk ik. Ik bedoel, uh, ja. Maar ja, mensen die zijn zelf verantwoordelijk voor, vind ik. En ik vind ja, als jij rookt. Ja, uh, je weet dat het ongezond is ja, en dan toch doen. Kijk, in onze tijd uh, was ook wel bekend dat het ongezond was. Maar ja, er werd zelfs tabaksreclame op televisie uitgezonden en in de bioscoop mag ook niet meer. Oh. En, uh, maar, ja, maar ja, het wordt nog steeds verkocht. Ik vind het eigenlijk een beetje hypocriet, weet je. Want uh, ja, ik denk als iedereen zou stoppen met roken en met alcohol... Want alcohol is ook, eh, ja, de, het, de omgeving heeft er dan niet die indirect last van. Althans, eh, ja, dat komt natuurlijk, eh, ja, als mensen eh, een kwaaie dronk hebben en ze lopen zwallig naar overstraat. Ja, dat is voor de mensen, voor het publiek eh, natuurlijk ook niet zo leuk. Nou, trouwens was er hier in Den Haag een, een pleintje, of nee, geen pleintje, een park. Bij de Sovalomanplein. Daar hebben ze een parkje. En uh, daar, daar waren ook veel uh, mensen die te veel dronken. En het publiek vond dat niet fijn. Nou, er waren er mensen in de politiek, hier in de gemeente Den Haag. Die vroegen aan de burgemeester, de voormalige burgemeester, om er een, een drankverbod in te stellen. Nou, die uh, vond uh, dat het probleem niet groot genoeg was. Nu hebben we een nieuwe burgemeester. En die gaat het wel uh, invoeren. Dus ik denk, chapeau, hartstikke goed. En dus daar komt binnenkort een drankverbod. Dus drinken doe je maar in de kroeg of thuis, ja toch? Helemaal, oh, uh, ik vind het, uh, ja. Ik vind het ook niet leuk hoor, dronken mensen. Ik zeg het, uh, ja. Ja. Ik bedoel, eh. Uh, en dat is met roken ook. Als je ergens uh, niet mag roken. <hijen> heb ik er op zich geen probleem mee, maar ja. Je hebt ook van die zijkers, uh, daar heb je een peuk in je mond zonder dat je hem aan hebt gestoken. Denk ik, wacht even. En dan staan ze hier al aan te kijken en dan zei: hey, uh, Je mag hier niet roken, joh. Ik zeg: Heb ik hem aangestoken of zo? Ze zeg, Ik heb hem toch nog niet aan, dat zie je toch? Mm -hmm. Weet je, die, uh, mijn moeder die had een, uh, een buurman. Uh, die woonde toen uh, hier in Den Haag in een flatje, <coughs> in de vorige woning. Hij van... vertelde: Een buurman die rookt dan pijp. En uh, die had uh, zijn pijpje gestopt. En die uh, in de lift. En er stond uh, ook een vrouw in de lift. Gingen ze naar beneden toe. En dan zag ze. <coughs> zag ze echt te kuggen. <coughs> zegt meneer, zou u uw pijp uit willen doen? Want ik. <coughs> ik kan niet tegen de rook. Hij zegt mevrouw, kijk, ik ben mijn pijp aan het stoppen. Hij brandt nog niet eens. Ik steek hem buiten. Pas aan. Ja, maar hij kan niet tegen de rook. Hij zegt mevrouw, kijk nou. Er zit tabak in. En hij, hij is nog niet eens aan. Ik ben hem nu aan het stoppen voor buiten. En ze bleef maar hoesten. Nou, ja, dat is gewoon zoeken, weet je. Dat is gewoon zoeken. Dan ben je gewoon gestoord. Ja. Nou ah, ja, dat, dat soort mensen heb je, dat, uh... Ik merk het op mijn werk ook. <coughs> voor de laatste aans, ik werk bij de dienst Stadsbeheer in Den Haag. Straatveger. En uh, we doen ook onkruid verwijderen. En sta je daar met je blazartje... En als er dan iemand aankomt, dan stop je even, of met je bosmaaier, dan stop je even. Dat mensen er langs kunnen, dat ze geen last hebben van al die en zo. Nou, ik heb wel eens gehad, daar waren we nog niet eens begonnen. En dan komen er al mensen op de fiets aan of lopend. En die zitten al gelijk met de handen voor het gezicht, zo van oh, oh, oh. Of beginnen zo te waaieren en wapperen met die handen. Hè? Ja, joh, stel je toch niet aan, man, weet je. Ik ben geen neigd om daar wat van te zeggen, maar ik doe het niet. Maar bedoel, denk ik, jongens, jongens. Sommige mensen doen dat, weet je. denk ik, joh. Ongelooflijk. Ik moet wel zeggen, als het wind stil is, dan, dan is het wel heel erg, hoor. Want van de week ook, dat hadden we gewoon zelf last van, hè. Dus had ik gewoon mijn eigen onder de stof te blijven. de werkkleding zat onder de stof zeg. Maar ja, dat adem je ook allemaal in. Want we hebben wel stofkapjes, die hebben we wel. Maar ja, aan de andere kant die dingen... Ja, je krijgt zo benauwd als de pieten joh. Dat zijn van die wegwerpdingen, weet je wel. Je krijgt het zo benauwd als de pieten. En daar, toen heb ik ze ook niet meer gebruikt. Maar ja, een normaal liter is er altijd al een beetje wind. En als je met de wind meeloopt... Dan heb je er ook minder last van. Dus... Eh... Ja, hey, ik zie bij jou die, uh, die kast met al die cd'tjes erin hè. Ja. Heb je die kast zelf gemaakt? Nee, die heb ik, um, nou, die heb ik gekocht. Ik uh, dacht bij de. Oh, ik mag geen merknamen noemen hè. Die heb ik ergens gekocht. En een oom van mijn vrouw die heeft uh, uh, er de... ja, onder zaten dus wel minder planken in. Die heeft dan extra planken ingedaan, gedaan. Dus om de plank is erin gezet. Dus okay. zodat die pcd's er mooi in pasten. Ik ja. heb er twee van. En, ja, en aan de andere kant heb ik dan. Uh, die heeft hij dan wel in elkaar getimmerd. Zelf. Daar zitten boeken, dvd's, lp's en, en, uh, en allemaal dingetjes. Er zijn twee kasten. Daar komen cd's in staan. En hij is eigenlijk al overvol. Want je ziet ook aan sommige dat ze ze anders staan. Om de ruimte ja. te benutten. Ik heb uh, nou ja. Uh, heel veel, honderden. <laughs> ik ga niet het uh, aantal noemen. Want uh, als ze er te komen waar ik woon, dan. Uh, het is een leuke de, verzameling. Dat pikken ze mijn hele collectie. Uh, ja, dus ik ga niet zeggen hoeveel het er zijn, maar het zijn er wel veel. Ja. En ik kan ze zien, want we zitten op Skype-video met ja, elkaar. Dat wou ik nou net niet zeggen. Maar ja, goed, maakt niet uit. Niemand kan het zien. Niemand kan het zien, maar ja, de luisterers die nu luisteren, die weten dat we aan het skypen zijn. Maar het is net alsof we naast elkaar zitten. Dus, maar goed, dat maakt niet uit. Maar wij toch even snel een liedje draaien. Uh, dan moet ik alleen even een nieuw liedje opzoeken. Uh, want ik moet, nou, zoek uh, jij een liedje op, dan zal ik. Dan zal ik zeggen waarom ik over Skype begon. Skype, okay. Skype wilde concurrent worden van WhatsApp. Ja. Dan ga ik even WhatsApp gaan naar de wc. We zijn ja, terug. WhatsApp is natuurlijk uh, hartstikke populair. En is samen met Facebook Messenger misschien wel uh, de twee meest favorieten... Uh, dat zijn wel de twee favoriete uh, berichten-appjes... Uh, op dit moment denk ik. WhatsApp en Facebook Messenger. Uh, Telegram heb je nog. En dan heb je nog. Die van Open Whispers. Uh, Signal. Signal heet die. Daar. Uh, maar die heeft. Dat is, die, die, is zo'n privacy app. Waarmee je heel. Um, met encryptie en dergelijke berichten kan sturen en die berichten blijven ook niet lang staan en zo um, dus uh, maar het probleem met Signal, ik heb zelf ook Signal geprobeerd, het probleem met Signal is niemand, praktisch niemand heeft het uh, dus ja dan, dan, dan kun je, ja, dan kun je wel zo'n app installeren, maar als niemand het heeft van je vrienden, dan heb je niet zoveel aan zo'n uh, zo appje dus, maar ja, Skype bestaat eigenlijk al heel lang en er is eigenlijk niet veel aan ontwikkeld uh, eigenlijk. Uh, misschien wel zelfs wel helemaal niet. Maar uh, ja, ze zien natuurlijk ook dat het zo goed gaat met Messenger en WhatsApp en dat willen hun natuurlijk ook. Dus ze gaan zich heel veel meer focussen op, op videobellen en, en, uh, en dat het allemaal mooier gelikt wordt. En dan voornamelijk op mobiel gaan ze zich storten. En dat je dus ook makkelijk foto's en filmpjes mee kunt, um, mee kunt sturen en zo. Ze gaan eigenlijk gewoon hun, apps, uh, hun appje zo aanpassen. Dat het eigenlijk gewoon weer een klant wordt. Van WhatsApp en Messenger. Zodat alles eigenlijk toch weer uh, hetzelfde, hetzelfde wordt. Um, en dat is, dus, uh, dat is dus Skype. Nou, er is ook wel... Nieuws over WhatsApp. Uh, WhatsApp die gaat uh, gebruikers onderling de kans geven om uh, meer bestandtypes te delen. Dus nu met WhatsApp kun je praat, spraak kun je delen. Je kan met WhatsApp kan je video delen. En je kan met WhatsApp natuurlijk teksten naar elkaar. Uh, maar wat WhatsApp dus nu gaat doen, is dat ze gaan meer bestandtypes types openzetten, dat je meer verschillende bestandssoorten met elkaar kan delen. Plus dat ze gaan uh, uh, voor op op uh, uh, mobiele telefoons, uh, zoals uh, bijvoorbeeld de iPhone en de Android en de Windows en zo, gaan ze. Uh, uh, nu zorgen dat je uh, met, met je vrienden op WhatsApp, dat je dan ook grote bestanden kan delen. En dat wordt zo, dan kun je tot op een bestand delen tot op 100 MB. Oké. Okay. Die, die, dus die kun je dus na elkaar sturen. Dus iets waar je bijvoorbeeld vroeger dan bijvoorbeeld uh, Dropbox uh, voor zou gebruiken. Om een groot bestand, zijn er zijn ook nog wel andere. V Transfer, bijvoorbeeld is ook zo'n website waarmee je grote bestanden naar iemand kan versturen. Want wat je bij je e-mail kan stoppen is ook maar beperkt. Dus uh, ja. dat gaan ze nu. Dus, uh, dus kortom, wat ik net zeg, is dus dat Skype gaat, de, de, de Skype app was eigenlijk voor de mobiele telefoon was eigenlijk, nou, compleet kut, laat ik het zo maar zeggen. Dat is makkelijkst. Mm -hmm. Ja. En die nieuwe app hebben ze dus heel, ze hebben die app helemaal veranderd en dat wordt dus eigenlijk gewoon een WhatsApp of Messenger clone. Uh, dus kun je gewoon uh, Skype via je mobiel wat al lang kon, maar nooit echt goed werkte. Ja. Nou ja, dat hebben ze nu dus onder handen genomen. En WhatsApp die doet er weer wat nieuws bij en die zorgt dus dat je uh, grote bestanden met elkaar kunt gaan delen, okay. filmpjes, noem maar op, uh, computerbestanden. Dus uh, ja. En je ziet het. Uh, ja, Messenger en WhatsApp waren natuurlijk al heel erg mobiel gericht. Je kan ze wel op een laptop uh, gebruiken maar, of op een PC, maar dat is ingewikkeld. Uh, maar Skype, die toch eigenlijk altijd nog wel een beetje PC-gericht was... gaat nu ook echt serieus de mobiele markt op. Hmm. Ja, dat... Dat is uh, interessant, hè. Maar we gaan even een liedje draaien ja, en dat is uh, Lobo Loco met Waiting for You. Je luistert naar Aloa Radio, het station voor jou. Dat uh, Loco Lobo met Waiting for You. Ja, dit is de podcast van zaterdag 24 juni 2017. Het is vandaag Veteranendag in Den Haag. Dus uh, ja, we hebben de afgelopen weken bloedheet weer gehad. Ja, het is nou wat koeler. En wat lekkerder. Ja, het is een beetje vandaag bewolkt geweest af en toe. zonnetje zo tussendoor. En hoe was het bij jou Napel Apeldoorn? Uh, het weer vandaag. Ook bewolkt toevallig? Uh, ja, bewolkt. Veel regen. Oké, okay, ja, hier viel het nog wel mee. Tenminste, over op de dag dan. Het heeft vannacht wel geregend en uh, gisteren zo af en toe. Maar... Uh, maar het was wel bloed heet hè, vorige... ik ben maandag nog vrij geweest. Uh, nou, nou, nou zeg, ik ben uh, even lekker in de zon gaan liggen. Nou, ik had uh, even kijken, nou, ik, in, de, in het begin van de middag ben ik maar weer naar huis gegaan, want het werd me een beetje te warm. Dus... Uh, nou ja, het ja. is nooit goed, hè. <laughs> dan is het weer te koud en dan is het weer te warm. Maar nu vind ik het al een lekkere temperatuur. Zo 20 graden, zo. Een lekker windje erbij, een beetje koel briesje. Dat vind ik net lekker. Eigenlijk vind ik zo 20, 21 graden, vind ik mooi, mooi genoeg. Met een zacht koel zeebriesje. briesje. Ja, Het is in ieder geval mooi weer. En je zag ook uh, een, hoop, uh, een hoop fietsers vandaag nog wel. Uh, ja, veel, okay. Je ziet, hier ook, je ziet uh, veel, ook veel oudere fietsers. Hè? Ja, ja, ja, ja, als je hier zo, bij, zeg maar net buiten Den Haag, zo in de recreatiegebieden, zie je wel vaker. Uh, ik zie in de stad ook veel bejaarde fietsers. Allemaal 55 plus. Uh, zie je wel van die. Uh, ja, zie je dan uh, vaak op de fiets ook, weet je. Ja, maar maar die... ja, ik zit zo te denken, ja kijk, ik ben ook niet de jongste meer. Maar ik zie mij ook wel eens een keer ooit uh, uh, tussen zo'n uh, grijze muis, uh, tussen al die bejaarden met mijn fiets hoor. En uh, ik zie dat eigenlijk best wel zitten, weet je zo. Gezellig, dat, lekker dat fietsen wordt, uh... zo, lekker kletsen met ik, en... elkaar, weet je wel. Uh, en, ik, en toevallig had ik daar een artikel over. Uh, dat had ik even bewaard voor, de, voor, voor, uh, voor dit. Uh, uh, E-bikes worden ontzettend veel elektrische fietsen worden ontzettend veel verkocht op het moment, ja, ja, heel ja, veel. Ja. Lang niet alleen meer voor, uh, voor ouderen. Jong mm. en oud uh, ja. rijdt erop. In een artikel dat zegt ook dat uh, e bikes al lang niet meer voor oudere mensen. Zo mm. is het begonnen, maar inmiddels bijvoorbeeld ook mijn nichtje van 12 heeft haar eigen e-bike. Want zij mag namelijk nog niet op een brommer, maar woont wel 15 kilometer van haar school vandaan. En dit is een goedkope en makkelijke manier om, snel, om toch naar, zelfstandig naar school te kunnen. Nou, en ze krijgt in ieder geval meer beweging dan dat ze die rit iedere dag zoals eerder met de bus deed. Ja, nou, wij zullen is... Ja. Maar... En uh, de bedrijven, de grote fietsenmakers en de, de, de organisatie van merken ook dat er veel meer e-bakes wordt gebracht door, door jongeren. En dan uh, de elektrische fiets wordt natuurlijk ook meer verkocht omdat zo ze de prijs omlaag kan en gaat. En de technologie wordt relatief goedkoper, beter en betrouwbaarder. Dus op dit moment uh, van het totale spectrum van, uh, van, van fietsen wat er verkocht wordt, uh, neemt de e-bike op dit moment al, en dat verbaast mij eigenlijk, uh, want ja, we, ze zijn goedkoper, maar onder, ja, ik bedoel, hè, eBay kost gauw duizend gulden en meer, zeg maar. Hè, duizend hmm. euro en meer. Maar de, de, de, de marktaandeel van eBay binnen, binnen het fietsspectrum bedraagt nu al 55 tot 60 procent. Okay. Dus dat is, best wel, uh, dat is best wel goed. En ik merk het bij mijn werk ook dat uh, mijn werk stimuleert ook. Ook mensen op de fiets te laten komen. En om dat te doen hebben ze ten eerste afsluitbare fietsenstallingen gemaakt. En ten tweede hebben ze overal buiten stopcontacten aangelegd. Zodat je als je met een e-bike komt. dat je dan, uh, dat je dan wat, uh, wat sneller kan. Er is alleen één ontwikkeling. Uh, er is één ontwikkeling ook. en dat met die e-bikes. En dat er is tegenwoordig ook een snellere e-bike. Een soort management van speed e-bike. En die kan. 45 kilometer. Ja, en, en daar wou en daar ik toevallig e net zeggen: daar moet je een helm voor dragen en dan moet je een bronfietsplaatje hebben. Uh, de, het probleem daarbij is dat, dat, dat mensen, zeg maar, dat, voor ouderen is een gewone e-bike voor bejaarden of ouderen. 15 kilometer is mooi. Die moeten, die, die moeten niet een fiets kopen die de 45 kan halen. Want dan gaat het fout. Dan, dan, dan ja, dan dat dan vind op ik wel. Maar ik, vind, weet je, ik ben al blij als dat ding 15 kan, want ik hoef zo'n ding niet hoor. Ik, ik heb een gewone fiets. Die is al 17 jaar oud. En hij doet het nog prima. Maar uh, als ik uit een nieuwe fiets koop, ik zit er wel over te denken om ook een e-bike te kopen, maar dan wil ik niet zo 45. Want ik vind het wel heel wat dat je 15 kan rijden, hoef je geen helm op. En je bent ja. toch sneller als op de fiets kijk en het mooie is met een e-bike je moet toch trappen alleen je kan rustig hand trappen ja en de, de ANWB zegt, zegt bijvoorbeeld ook van ja? als je als je gaat kijken naar hè, je denkt over de aanschaf van een e-bike je gaat kijken naar zo'n elektrische fiets moet je niet zozeer naar het merk kijken maar je moet eens googelen op de op de, op de, hoe lang die accu's van een mm. bepaald merk meegaan. Dat ja, moet ja, je vooral in ja. de gaten houden. Want er zijn merken die best heel goed van naam zijn... maar die binnen een jaar al een nieuwe accu nodig hebben. En die mm. accu is hartstikke duur. Mm. Mm -mm. Eh, want vaak met een elektrische fiets... stel dat zo'n elektrische fiets kost 1250 euro. Hè? Die fiets zelf zonder die accu... die had maar 500 euro gekost... Het is die batterij die hem 700 euro duurder maakt. Nou, ik weet je. Ik, ik zou je vertellen. Dat is, ik schrik wel eens van de prijzen. Ik weet nog, in de jaren 90 waren er al fietsen van, van rond de 1000 euro, uh, gulden. Hè. De guldentijd. Die waren er toen al. had je nog geen e-bikes natuurlijk. Maar uh, die fiets die ik, die ik heb, die was uh, 700 gulden. En het is al een merkfiets. Het is... Um, ja, um, het is een Nederlands merk, er, er staat geen topmerknaam op, maar het is wel van een topmerknaam, die begint met een U, dus dan hmm. weet je al welke ik bedoel. Hmm. En want dat zie ik aan die, ja, ja daar zit zo'n, uh, hoe heet dat voor de verlichting, nog zo'n ouderwetse Dynamo op. Mm -hmm. Ik denk, hé, hey, dat is gewoon een u mm -hmm -nion. Uh, uh, Wat zeg ik daar? Uh, ja, je hebt ook Batavus. Uh, je hebt Peugeot. Gazelle. Gazelle, Gazelle ge en uh, noem Sparta. maar op. Sparta. Nou, ik heb dan een Union-fiets. Uh, het is een Pointer, Pointer heet die. Maar het is eigenlijk een Union. En, uh, maar uh, ik heb hem. Uh, ik heb er 700 euro uh, gulden voor betaald. Dus eigenlijk uh, 699 gulden. En ik heb hem al 17 jaar. Vroeger we nog wel eens een fiets van me gejat. En er waren nog goedkope fietsen. Behalve die van mijn vader was van het merk Magneet. En die had ik dan in bruikleen. Ik mocht hem houden. Maar hij zei hij blijft al van mij. Nou stom van me. Want uh, ja, ik zit hem bij het zwembad neer. Terwijl je daar voor een kwartje kon je hem... Uh, met, uh, hoe bewaakt uh, parkeren. En even zet ik hem buiten neer, kom ik terug, fiets gejat. Nou, mijn vader boos, terecht, terecht. Uh, dat was dan de enige dure fiets, maar die fietsen die ik daarna had, die waren dan niet zo gek duur. Behalve, ja, één fiets was gewoon 500 gulden, die is ook gejat. Eentje was 200, allemaal nieuwe fietsen wel, hè. Maar je kan dus, uh, de e-bikes, uh, de consumentenbond, die heeft, uh, heeft een grote test gedaan en die kun je dus op hun site, als je daar lid bent van de consumentenbond, dan kun je op hun site dus die ja, ik test nou, uh, Ik ben ANBB-lid, zie... ik ben -b -b lid misschien krijg ik er ook wel korting. Ja, maar je, maar je, ziet, je ziet je ziet dus, je ziet dus uh, bijvoorbeeld dat, uh, dat het, de prijskategorie verschilt heel erg, want ik zie hier op een, uh, op een site die ik voor mijn neus heb staan, zie ik ...de wat onbekendere merken. Hmm. He, bij, je hebt ook... He, bij, ...bij de wat onbekend... Uh, ja, ...je hebt... Je hebt de, ...de fietshandel op de hoek die bekend is... ...maar je hebt ook ketens van fietshandelaren... Uh, of zo. Dan, ja. ...en die hebben ook wat... Onbe, ...maar een onbekendere... Een onbekendere merk ben je... Zeg maar, ...voor duizend euro klaar... ...maar je hebt ook bekende merken... ...en die bieden e-bikes... aan ...van vier, vijfduizend ja. euro. Nou, weet je... Uh. Ik ben niet zo gek op onbekende merken, ik ben, uh, ja, weet je wat het is? Kijk, um, je hebt wel eens merken uit uh, bepaalde Aziatische landen die uh, beginnen na een jaar al te roesten of weet ik het wat. En, uh, ja, je hebt ook merken, die zijn dan, uh, ja, die hebben een wat minder populaire naam, maar die zijn wel van een bekend merk. Dus gewoon een, uh, ja, als je bijvoorbeeld die fiets van mij hebt, dus... Uh, die heet dan anders, maar het is eigenlijk een, uh, je weet wel, een topmerk. Alleen zijn ze, omdat die naam dan niet erop staat, is hij dan wat goedkoper. Ja, uh je -huh. nee, ziet het, ik, ik rijd er al 17 jaar op. En uh, ja, ik heb natuurlijk ook wel een auto, maar ja, ik ben een beetje lui luie fietser. Want als het regent, pak ik de auto hoor. <laughs> of het moet een beetje miselen, een klein beetje, ja, oké, okay, dan pak ik ook gewoon de fiets. Maar eh, ja, jongens, het is allemaal leuk. Maar nu zie ik ineens een eh, 30-daagse proefversie activeren van Avast. Pleur op, man. Ik heb een, een viruscanner. Ja, wat is dit allemaal, jongen? Ja, ja, ja, ja. Ja, ik heb hem even weggeklikt. Want dan ben ik bij jou op Skype. En dan komt ineens reclame tussendoor van A, vast, virus scanner. Terwijl ik al een Norton heb. En je hebt McVie, heb je en wat heb je nog meer? Je hebt uh, uh, uh, die had Russisch... Geen data. Kaspersky en uh, weet ik veel. Ja. Maar ja, de mijne is over twee weken verlopen. Die heb ik vorig jaar gekocht. Die virusscanner voor alle computers die ik heb. Ja. En uh, daar betaalde ik uh, 49. Nee, 39 euro was een aanbieding. Nice. Kan ik op 10 computers uh, die virusscanner installeren. Plus ja. dat er nog een bluetooth um, luidsprekertje bij zat. Dat je gewoon op afstand draadloos wow. muziek kan al spelen. Het geluid is nou niet echt dat je zegt, jeetje wat een prachtig geluid. Maar het klinkt wel aardig, laat ik het zo zeggen. En dat ga ik dit jaar weer doen. Dan ga ik eens even bij de grootste bekende elektronica concern... Even kijken of er weer aanbindingen zijn. En dan koop ik hetzelfde merk weer. Want hij bevalt me eigenlijk wel. Die, uh, hé, je weet wel. Die virus -scanner. Dus ik ga geen namen noemen. Want dan wordt het reclame. Ik zeg niet dat het een Kaspersky is. Ik zeg niet dat het een Norton is. Ik zeg niet dat het een McVie is. zo. Dus je maar. <laughs> het is geen reclame. Want ik heb meer merken genoemd. En een van die drie is het. Ah, ah, ah, ah. <laughs> ja, en weet je, ik zou het wel eens leuk vinden om eens een derde persoon erbij, weet je wel? We kunnen ja. eens even kijken of we... Nou, ja, iedereen, iedereen die dit hoort kan reageren. Uh, juist, ja, het is natuurlijk een podcast, het is niet live natuurlijk, het is wel live opgenomen, maar niet uh, live uitgezonden. Het is de podcast van zaterdag 24 juni 2017... We moet wel iemand we kunnen, zijn die kennen. Ja, tuurlijk. We kunnen een keertje met iemand afspreken van, joh, heb je zin om mee te doen? Ja. Dus uh, kunnen we het een keer vragen. Laten we het zo zeggen dat iedereen die dit luistert en die jou of mij kent via Facebook kan reageren. Ja, dan kan je dat uh, dan het liefst uh, doen via de... Want ik ga mijn Facebook ook op mijn website plakken. Hè, want die, uh, je hebt gezien dat ik de Aloha logo erop heb geplakt. Van de Aloha Radio. En um, dus ga je naar www.aloha-radio.nl. En die streep is geen liggend streepje, maar een streepje in het midden. Hè? Ja. Dus www.aloha-radio.nl. En uh, dan ga ik bij Facebook... Uh, oh, ik had het uh, Facebookadres al zeggen, want die heb ik veranderd. En daar hebben de uh, mensen die daar lid van zijn uh, geen, uh, niks van gemerkt. Dat is allemaal kleine letters Aloha-radio achter elkaar. En NL in het groot. Dus NL in hoofdletters erachteraan. Zonder uh, streepjes of spaties ertussen. Dus kleine letters Aloha-radio. En vlak erachteraan geplakt zonder spatie hoofdletters NL. Dus Aloha-radio. NL! Dus. Oeh, uh, heb ik je oren zeer gedaan? Oeh, heb je slaap? Ik heb, uh, ik, had, ik, had, ik had een dipje, ja. Ik, ik heb vandaag allemaal oude vrachtwagens gezien. heb oh, ik vertel, heb, eens, uh, vertel ik, eens. Ik heb het, ik heb het gedeeld op, uh, op Twitter en op Facebook, de video. Oké. Okay. Uh, helaas heeft er nog geen hond op gereageerd, maar zo gaat het vaak. Ja, als het ze niet ja. interesseert, kaken ze niet, hè. Nee, nee, nee. nee. Ik had van de week één goede video, die deed wel goed. Ik had de videocamera op balkon neergezet en die heb ik gewoon een uur onweer laten streamen. Mm. En uh, die video die heeft het wel, uh, die heeft het wel uh, leuk gedaan. Mm. Op YouTube. Uh, deze video, ja, die staat pas ook pas twee uurtjes op, dus. Uh, uh, maar wij ik waren toevallig, uh, we hadden de hond uitgelaten op Kootwijkerzand en, en uh, kwamen terug. En toen zag ik uh, twee oude, eerst twee oude vrachtwagens, nou laat ik zo zeggen. Uh, we zagen twee oude vrachtwagens langs uh, langskomen en toen uh, steeds meer. Maar het viel me op dat ze, ze reden naar de rotonde toe dan ze een rondje en dan rijden ze weer terug naar het kruispunt van stoplichten. Mm -hmm. uh, daar de snelweg op. Dus uh, ik ben uh, gauw... Ik denk van, nou, ah, als ze dan allemaal weer terugkomen, dan ben ik gauw naar die stoplichten. Ik heb de auto daar geparkeerd, ben ik uitgestapt. Heb ik heb de telefoon gepakt en op video gezet. En uh, heb ik ze dus staan filmen. Het waren er... Uh, ja, ik weet niet. Denk eens... Nou, ik weet niet hoe uh, ver het toch al gevorderd was toen ik er was, maar ik denk dat er zeker honderd zijn geweest. Zo dan. Uh, er, zat, er zat echt van, uh, van, uh, van heel oud. Ik denk, uh, ik denk wel jaren. Uh, nou, wat we zeggen jaren 40, 50. Oh, dat tot, is wel uh, leuk, ja. Nou. Tot zeg maar tien jaar geleden. Tot 20 jaar geleden, zeg maar tien, 20 ja. jaar geleden. Uh, dus er zat echt van alles, er zat van alles tussen. Er zaten brandweerauto's tussen. Er zaten graafauto's tussen. Vrachtwagens, uh, noem maar op. En, uh, nou, daar heb ik foto's van gemaakt. Die ga ik straks op Twitter zetten. En uh, ik heb daar. Uh, een video van gemaakt, die staat op YouTube. Uh, helaas, dat is raar. Dat vind ik zo raar aan YouTube. Bijvoorbeeld bij, bij Twitter en ook bij Facebook, kun je de link van jouw pagina, kun je een, een naam geven. Weet je wel? Mm -hmm. Kun je zeggen van uh, bijvoorbeeld uh, www.twitter.nl slash Oké. Okay. En dat kan met Facebook ook. www.facebook.com slash aloharadio. Uh -huh. Die kan dat. Bij YouTube kan dat niet. Uh, je, kan, je, kan, je kan jouw videokanaal... waar je al je video's op zit... kan je pas jouw naam geven... op het moment dat je, dat je 1500 volgers hebt. Oké. Okay. Dus je moet eerst 1500 volgers hebben... en dan <laughs> geven ze je de optie... om jouw videokanaal... een, een, eigen, yeah. een eigen link te geven. Well, dat okay. vind ik zo raar. Ja... Hoe, ja. moet je, hoe moet je tot die tijd mensen tot je pagina leiden dan? Zeggen ja. van. Uh, ja, mijn YouTube-kanaal is youtube.com. Slash 018300 xmlnl 300380 300 <tie> dat, dat, dat werkt toch niet? Nee, dat werkt niet, hoor. hè Ja. Dat je zegt van. Uh, ja. En, maar nee, eigenlijk gewoon nee. Dat kan toch niet? Nee. Dus ik hoop dat ze dat. Nou ja, hij staat er nu twee uur op op YouTube en er hebben twee mensen naar gekeken. Wee. Ja. E, e, e, hoor jij niks? Ik hoor niks. E, e, ik hoor zee mee in de verte. Ja, dat zal dan bij en, jou zijn. Dat zal en, niet helemaal. En, en, en. en. Ik hoor de zee. Oh? oh. Ja. En, en, en ik waan me aan het strand. Ja. Oh, zeg. Ik, ik ga lang zin om een lekkere onderling te maken of zo, weet je wel. Oh jee. Dus jij hoort helemaal niks ik hoor helemaal niks ik wel ik denk dat het in mijn hoofd zit ik denk dat ik de zomer in mijn hoofd heb de zomer in mijn hoofd heb jij ook de zomer in je hoofd ik wel ja uh. Uh. weet je ik ga een, een prachtig liedje draaien een ja, beetje aan de ene kant klinkt het heel romantisch en aan de andere kant klinkt het ook wel een beetje zielig, een beetje droevig. En je hebt hem al eens eerder gehoord. Dat is uh, JM Quanta Camara met de keltische versie van het nummer Sunset. Hier ik zie... Ja, de zon gaat onder. Kijk eens even. Ja. Wat is de natuur toch mooi hè, Jacco? Ik de mens niet maken. Wat zeg je? Ze dat kende mens niet maken. Nee, dat uh, klopt. <laughs> Ze kunnen het wel namaken, maar echt evenaren. Nee, dat gaat echt niet lukken hoor. Ik sta nog wel eens, uh, vooral in het weekend op de avond, dan, uh, s avonds, dan uh, ga ik nog wel eens herten of wilde zwijnen kijken. Ja. En uh, ja, dan zijn zo op bij afstandje zo te kijken hoe die beesten aan het grazen zijn en zo. Daar kan geen tv tegenop hoor. Ja, dat, uh... <lacht> dat geloof ik graag, ja. Dat is echt, uh, dat, is, dat is gewoon schitterend om te zien. Dat, uh, en daar, daar, ik heb het al heel vaak gezien, en toch ga ik er steeds weer heen. Want het blijft gewoon, uh, ja, het blijft gewoon mooi om te zien. Zeker. En het is, het is, het is, het is ook de spanning: hè, van, van komen ze wel, komen ze niet? Ik bedoel, soms sta je daar een uur te wachten en dan uh, nou, daar komen ze gewoon niet. Ja, dat gebeurt. En ja. de andere keer, andere keer, dan kom je aangelopen en dan nou, staan ze er al. <laughs> We dus zijn je al hebt... te wachten van, waar blijft die jacke nou? Waar blijft die ah, jacke je hebt zo, nou? Je hebt, je, je hebt zo je plekjes, hè, zeg maar. En uh, er zijn mm -hmm. natuurlijk wel bekende wildsportplekken... waar je, waar, waar je nou, bijna de garantie krijgt dat er wel wat voorbij komt. Maar dat massale kijken naar, dat vind ik niet zo... Uh, ik ga niet bij zo'n wildkijkpunt staan als er al 10, 20 fotografen staan. Dan ja, heb ik geen behoefte. Ja, dat, dat, uh, dan is hij dus ook een ah, beetje dan, weg, ik, dan loop ik door. Dan, uh, dan ga ik wel ergens anders kijken. Dan wordt dat. het een beetje van... Uh, ja, die zat in de weg en die loopt er met met ellebogen ja of, uh, of ze lullen er doorheen of zo, weet je wel. Ja, nee, nou... Ik, ik uh, snap precies wat je bedoelt. Joh. Lekker zelf in je eentje. En dan uh, ga je zoveel deks opstellen, zo weet je wel. Uh, je ken, ken jij het programma De Baardmannetjes? Ja. Van Max, onderop Max. Leuk ja. is dat, hè? Kijk je daar wel eens naar. Ik, ik, ik. ik heb het nog heel weinig gezien. Maar. Uh, ja. Uh, ja, nou, en, en er, is, er was ook een, een, een, een YouTube-kanaal dat heette De Bosmannetjes. Ja. En dat werd gepresenteerd door twee boswachters. Hm. En uh, nou, die, die, die deden het ook heel erg leuk. Uh, dat vond ik ook heel erg leuk. En uh, de BBC heeft altijd in jaar jaar hebben ze een passend programma. Hè? Dat heet Autumn Watch, Winter Watch, Spring Watch. Ja, die hebben uh, echt mooie documentaires, hè, de BBC. Echt mooi. En dat, ja. dat, dat is dan en dan, dat is dan bijvoorbeeld uh, dat doen ze dan een hele week. Iedere avond zenden ze dan anderhalf uur uit. Zo dan. En dan de natuur van dat moment in Engeland, zeg maar. Oké. Ik mag het Nederlands, de Venetie. Nou, ik moet zeggen, ik vind de BBC, het is een beetje saai, de BBC, maar uh, ik vind die de natuurdocumentaires vind ik best wel goed, ja. hoor. Maar ik heb dan op de kabel uh, vier kanalen, nee, vijf. Ik heb uh, BBC één tot en met vier. En uh, die twee, uh, zeg maar drie en vier, dat zijn meer een beetje thema-achtige kanalen. Ja, je kan het vergelijken met uh, Nederland 3, hè? met uh, mm. NPO 3. Mm. Alleen dan nog beter en nog. Uh, maar uh, ik vind die natuurdocumentaires daar zijn ze echt, uh, echt heel goed in. Want die uh, man die dan zeg maar. Uh, was het niet World Live of weet ik hoe dat heet? Uh, dat Engelse natuurprogramma. Mm. Die man. ...die man die dat presenteert... ...die doet het al vanaf het begin... Zo'n is mm -hmm. wel een oude man ook... ...ik weet helaas zijn naam niet meer... ...maar hij doet het onwaars leuk... Het als, ...maar dat de... is ook iets wat je ziet op de BBC... Hè? Ja. Dat, ...dat er veel programma's zijn bijvoorbeeld uh, uh, uh, dat er heel veel programma's zijn zoals, er, is, er zijn van die veilingsprogramma's en woonprogramma's maar dat er heel veel programma's zijn die echt al jaren en jaren en jaren lopen en daar komen ze ook niet aan, wat goed is moet je afblijven moet je niet veranderen ja, en ja? mouje vind ik, zoals, uh, dat is in Frankrijk ook, Engeland, uh, Frankrijk uh, oudere presentatoren of presentatrices die het al jaren doen die, Gewoon, die, die koesteren ze hè uh. Ja, ja, ja, ten ja. opzichte van Nederland, waar je gewoon afgeschreven ja. en afgedankt zelfs, zelfs in de Verenigde Staten, zo'n hypermodern land als de Verenigde Staten, daar hebben ze nog oude knarren, die het echt heel goed doen. Hè? Met hm. uh, bijvoorbeeld nieuwsprogramma's of weet ik van, maakt niet uit wat. En die, en die koesteren ze. Maar hier in Nederland, zo'n oh, oude lul, nou, die wordt veel te oud, jongens. Wegwezen. We houden er een lekkere jonge meid uh, neer... die geen ervaring heeft... maar een uh, lekker bekje heeft... en voor de rest... Uh, ja, alleen en, ons In, in Nederland... Nederland word je gelijk... Het woord oude lul bestaat ook niet in het Engels. Hè? Het is typisch een Nederlands woord. Uh, uh, ze hebben hier in Nederland... wat dat betreft, vind ik... geen respect voor ouderen. Daarom ben ik zo blij met een omroep als... omroep Max. Bijvoorbeeld. Ja? Nou maak ik wel reclame. Ik heb de schaai en dat vind ik leuk dat ze die programma's uitzenden... die andere omroepen niet meer willen uitzenden. Nou ja, wat hebben hun dan gezegd? Oh, we, oh wil je niet meer uitzenden? Dan nou, nemen wij het toch over. En uh, ik denk dat het een van de grootste omroepen van Nederland ook nog is. Ik ben er zelfs lid van, dat mag je rustig weten. Ik vind dat ze hartstikke leuke programma's hebben. Ja, en uh, ja, niet alles, maar het meeste vind ik... Ja, ik vind het toch wel leuk dat ze... Ook de onderwerpen ook wijzen op. Ik bedoel, het is op het wat ouder publiek gericht. Maar jongeren kunnen er ook heel veel van leren, vind ik. Ja. Nou oh ja, inderdaad. En waarom, uh, waarom zou je alleen omdat iemand een bepaalde leeftijd bereikt... Uh, die persoon ontslaan? Dat slaat toch nergens? Ja, ik vind dat zo'n gelul. Het, het is hier in Nederland... Uh, oh god... De uh, batterij is bijna leeg van de Skype, maar dat maakt niet uit. Uh, we merken het vanzelf wel. Ja, we hebben toch al een behoorlijke uitzending gemaakt. Dus, uh, ja. Uh, dus uh, ja, ik hoor je nog steeds. Dus, uh, er staat de uh, batterij bijna leeg, 6%. Sluit de pc op de netstroom aan, staat er dan. Maar dat maakt niet uit, want het is een keertje goed als de accu een keer helemaal leeg is. Hè? Mm. Dus, maar het is... Uh, hij doet het nog, dus ik zie wel dat het beeld ietsje donkerder is. Maar, maar goed, ja, joh, ik, ik vind de Nederlandse televisie, is, ik vind de VPRO ook wel goede programma's hebben, weet je. VPRO heeft nog wel eens hele interessante dingen, vind ik. Vroeger was het allemaal een beetje, ja, wat zou ik zeggen, um, nou, de Vara was allemaal bullshit. Dat was provoceren, provoceren, provoceren. Dat is nu dus, uh, hoe heet die omroep ook weer, met al die schreeuwlelenkarts. Uh, um, was dat niet pound? Ja, nou ja, dat is ook zo'n omroep, alleen ze zijn niet links. Maar ja, hetzelfde horen, uh, als ze maar kunnen provoceren. Nou vind ik daarentegen de VPRO... Uh, uh, het was altijd al een aparte omroep geweest... maar ik vind tegenwoordig de laatste 10, 15 jaar... dat ze hele goede programma's maken, moet ik eerlijk zeggen. Weet je? Nou, de VARA is allemaal bullshit. zit. NPO eh, vind ik sowieso al, ja... Ja, ik vind VPRO goed. Ik vind, eh, ja, NTR heeft ook nog wel eens mooie dingen. En voor de rest kijk ik alleen maar naar andere programma's... andere zenders en vooral op internet... Ja en het nieuws en de actualiteit volg ik dan zo nu en dan is en voor de rest doe ik er niks mee met de televisie. Gisteren heb ik toevallig Amsterdam gezien op RTL 7, die heb ik ooit eens in de bioscoop gezien, dat was ook heel leuk. Ben je er nog? Ja ja. Ah, oké. Okay. Maar uh, ja, dat was een leuke film, die heb ik ooit in de bioscoop gezien. En dat uh, is goed in elkaar gezet hoor dus uh, morgen, okay. morgen krijg je op RTL 7... Uh, Eddie Murphy... met een uh, one-man show... met nog iemand... ook een zwarte uh, acteur... of wat is het? Ja, nou jongen... die gasten die gaan echt heel ver. Hè? Uh, uh, je kan het een beetje vergelijken... met... Uh, uh, Hans... Uh, hoe heet hij? Teversen. Hans Teversen. Oh. Uh, maar die gaan... Best wel ver, weet je wel. Zo'n oude show wel, maar hartstikke leuk, man. Die gozer, die Eddie Murphy, jongen. Ja, je legt in een deuk tussen one -man -shows of, uh, ja, uh, ja, acteur. One-man-shows doet hij of hoe prachtig. Uh, Zo'n acteur die niet alleen leuk kan acteren, maar ook hele goede one-liners kan maken, weet je. Als je dat ziet, moet je morgen maar eens kijken. Ik dacht om half elf of zo, op RTL 7. Dat is echt een moeite waard, dus uh, zondag 25 juni is dat dan, hè? morgen dus. dus uh, ja. En als je deze podcast later beluistert, dan heb je pech, ja, of je hebt het gezien of niet. Dan heb je pech gehad, maar uh, ja, Eddie Murphy, zijn hele bekende, jij kent hem denk ik ook wel. Ik vind hem een van de leukste acteurs uh, die Hollywood uit op voortgebracht heeft. De humor wat die man heeft. Is ongelooflijk. Oké, okay, nou, heb jij nog wat uh, in de melk ja, te brokken? Ja, nog, nog wel wat grappigs. Dat, uh, er is een speciaal potje geld om het mogelijk te maken... dat de allerarmste kinderen in Nederland toch kunnen uh, sporten, zeg maar. Hè? En om die kinderen ja. toch mee te kunnen laten doen in de samen, samenleving... Uh, Um, ja mee te laten doen, zeg maar. Uh, ja. En het, het wordt een beetje... aan de gemeentes overgelaten dus... om dat te kunnen doen. Nou, bijvoorbeeld een van de gemeentes... en ik zal de naam maar niet noemen... heeft eh, bijvoorbeeld in plaats van... dat geld dus aan, aan de ouders... van die arme kinderen te geven... zodat ze kunnen sporten of mee kunnen doen op school... daar hebben ze nieuwe plantenbakken voor gekocht... voor, het, voor in het gemeentehuis. Nee, oh, wacht eens even. Ik heb al vermoeden... Welke gemeente of dat was? Dat ik heb zo, een... zo. Uh, en er is bijvoorbeeld één gemeente. En uh, die heeft uh, ongeveer 56.000 uh, uh, uh, euro besteed aan een uh, nieuwe uh, kantine voor een hockeyclub. Hockeyclub. Oh, hockeyclub. Nou, zeg ik zou maar, je vertellen. Uh, ik heb ook eens een keer iets op internet gelezen. Ook nog niet zo heel lang geleden. Ik geloof een week terug. Dat de burgemeester van Brussel, die heeft... De Arme pot leeg geplunderd. Oei. Ja, en dat is ook een paar keer gebeurd door een PVDA-burgemeester. Uh, ja. En daar verwacht je toch juist niet van. Hè? Dat doen socialisten nou, ja. toch niet. Ja, zijn salon-socialisten noemen ze dat. Hè? Dat zijn rijke mensen die zeg maar in hun, met een mond zijn ze socialist. Maar oh jongens, in de praktijk zijn ze nog rechter dan. Uh, nou, als ja, je, als je al een klein di ding bijvoorbeeld, uh, PVDA, bijvoorbeeld... Een PVDA, er is bijvoorbeeld één PVDA en die heeft uh, 40.000 euro gejat uit de pot van de dakluizenkrant. Ja, ja, schoon Dat is daar, PVDA. Oh, schoon een PVDA. Schoon van een. Al, ook een andere PVDA uh, gemeenteraad zit uit een andere gemeente... 10.000 euro uit een potje wat bedoeld was voor... Een, uh, een, een leuk evenement voor gehandicapte kinderen. Mm. Dat is dan de PVDA. Nog een andere PVDA. Uh, die had ook een flinke. Uh, graai uit de. Ja, oké okay, luisteraars. Helaas. Uh, de accu is leeg. We kunnen niet meer verder praten. Ja, oké. Okay, we zijn al over het uur bezig. Maar uh, goed, luisteraars zie in ieder geval. Bedankt, Jacco. Uh, je zal me niet meer horen, denken. Want de accu is leeg. Van de mini tablet. <laughs> Jacco, in ieder geval bedankt. Uh, het, het is uh, toch een podcast. Dus uh, hij kan het ook terug luisteren. Ik ga het zo snel mogelijk plaatsen op, uh, op de site. Zodat jullie het kunnen horen. Dat was de podcast van zaterdag 24 juni 2017. De eerste zomerse podcast van Aloha Radio. Oké okay, mensen, hartstikke bedankt voor het luisteren. Jullie gaan nu luisteren naar het laatste liedje voor vandaag. Mon met The Break. Je hoeft niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Bye! Uit je op Aloha Radio, het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou.